Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie maakt zich zorgen over het stoppen van de bed, bad, broodregeling. In vijf grote steden hebben ze zo'n regeling waarbij uitgeprocedeerde asielzoekers worden opgevangen. Het idee is dat ze dan niet op straat gaan rondzwerven. Maar het kabinet stopt met de financiering ervan. Die willen dat de uitgeprocedeerden teruggaan naar hun eigen land. Maar de politie is bezorgd dat het stoppen van de opvang leidt tot meer onveiligheid. En dat de kans groter is dat de uitgeprocedeerde asielzoekers in de criminaliteit belanden. In Amsterdam is een man aangehouden die mogelijk allerlei stukken hout en metaal op de A10 heeft gegooid. Dat gebeurde vannacht. Twee auto's raakten zwaar beschadigd. Een bestuurder werd zelf ook bijna geraakt door een ijzeren staaf die de voorruit doorboorde. De politie zoekt naar getuigen. En weer goud in Parijs. Rogier Dorsman heeft op de Paralympische Spelen in Parijs goud gepakt op de 100 meter schoolslag. In de groep van visueel beperkte was dat. Het is zijn tweede goud. Eerder veroverde hij het goud op de 200 meter wisselslag. En we blijven bij sport, want een kwartiertje geleden is er afgetrapt in de Nations League. Ministaten San Marino en Liechtenstein spelen tegen elkaar. En dat is een bijzondere wedstrijd. Je hoort sportverslaggever Jalou van Helsenwee. Beide teams hebben al jaren niet meer gewonnen. Voor San Marino geldt dat al vier jaar en voor Liechtenstein zelfs twintig jaar. Een spannende en belangrijke avond dus ook voor de fans. Al kan het natuurlijk altijd nog gelijk spel worden... waardoor beide landen nog langer moeten wachten op eindelijk weer eens een overwinning. Het Nederlands elftal speelt zaterdag de eerste Nations League wedstrijd van het seizoen... tegen Bosnië en Herzegovina. Dan nog het weer. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden. Morgen zon in het noorden en bewolkt in het zuiden. 25 tot 27 graden wordt het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ander en Adriaan, daar uh, ging het uh, spits mee afbijten uh, in het uurtje nummer drie. En die komt ook weer uit de koker van, uh, van onze muzikale burgemeester uh, uit België ook weer. Dit, dit edele tweetal. Toch? Ja. Nou, ja. Dit, uh, mijn zoon die, uh, was vorig jaar naar Down the Rabbit Hole. Ja. En die zei, pa, ik heb nou toch iets gezien. Dat zijn twee gasten, een drummer en een toetsenist. Die staan op een podium midden in de zaal en het is een soort rave. Mm -hmm. Maar dan wel met echte grote jazz-invloeden. Ja. Uh, en ze speelden hier op het Boring Festival in Haarlem... in het Patronaat, midden in de nacht. Yeah. Nou, wij naartoe. Ja. En ik was echt helemaal verkocht. Het was één groot feest. Ja. Uh, ik heb ze op Noordsey Jazz uh, gezien uh, het afgelopen jaar. Uh, zondag helemaal als allerlaatste in de Congo. In die tent. Uh, ja, je weet niet wat, er, wat je overkomt. Het is muzikaal, is het zo goed... Mm -hmm. En tegelijkertijd, het is gewoon één groot feest. En iedereen staat helemaal uit zijn plaats te gaan. Dus ja. gewoon... er, zit, er zit ook iets van uh, een beetje Willem Breuker collectief. Dat haalde ah. ik er toch een klein beetje eruit. Klein ja, beetje. Maar ik heb, bij Willem Breuker heb ik nog nooit een hele tent helemaal uit zijn plaats zien nee, gaan. Dat ben ik mee. Het uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, is gewoon een soort jazz rave. Ik weet niet wat, ja. uh, hoe je het moet noemen. Maar bij uh, nou, Willem Breuker, ja. Dat, dat, nou, goed, Ik zal nee. mijn kwalificaties <traat> een beetje voor me houden, Maar. Dat heb, daar heb ik dat niet zo bij. Nee, Het is ook een beetje modernistisch. <laughs> ja. Ja, ben jij meer van, het, uh, van klassieke, uh, gewone klassieke popmuziek en uh, verder niet... Uh, maar sta jij ook uh, open voor nieuwe dingen? Ja, nee, ja. Nee. Mm. Ik, ik vind het heerlijk om altijd weer nieuwe dingen te ontdekken. En ik, wat ik altijd mooi vind is... Ik heb natuurlijk twee zoons van 25 en 22. Ik ben vorige week in Paradiso bij uh, Medu Mokhtar geweest. Yeah. Dat is uh, een, een uh, desert rock uit Niger. Dat is wel een beetje een niche. Maar het is wel weer heel leuk om dat soort dingen hmm. dan samen met je kinderen te doen. Ja. Ja. Uh, heb jij wat met deze muziek, uh, Patrick? Het, het is minder mijn ding, maar ik weet wel, uh, mijn, mijn middelbare schooltijd kwamen er ook nog wel eens artiesten zoals een FX Twin en zo voorbij. En dat doet dit me wel een beetje aan het denken. Alleen is dit iets meer inderdaad die jazz invloeden, maar dat doet uh. er wel aan het denken. Ja, en ja. uh, we hebben het uh, als we uh, straks de samenvatting terug uh, gaan. Uh, we hebben het over Londen en Adriaan. Daar hebben we het over uh, met het nummer Dans show. Maar goed, we gaan even weer naar jou. Uh, wat uh, betreft uh, de Americana. Uh, wat heb jij met het land... Want het woord zegt het al, Americana. Wat heb jij met Amerika? Ja, ik, uh, ik weet ook niet zo goed wat het is. Maar het is echt de... Kijk, ik ben natuurlijk vorig jaar uh, daar drie maanden uh, wezen rondreizen. Mm -hmm. En het is echt gewoon... Ik ging er ook naartoe eigenlijk zonder vast plan, zonder idee. En ze noemen het ook de land of the freedom. Mm -hmm. Maar ja, als je er naartoe gaat uh, zonder plannen, zonder dat je iets moet... En je kan daar drie maanden rondtrekken, dan is het wel Land of the Freedom, zeg maar. Yeah. Dus ik had gewoon een autootje gehuurd en uh, ik had echt niks gepland. Op een gegeven moment, net voor mijn reis, had ik dan gepland dat ik met George Morningstar muziek ging maken. Of schrijven in ieder geval. En voor de rest had ik echt helemaal niks nee. helemaal niks. Waar, waar ben je allemaal geweest? Uh, ik, uiteindelijk heb ik iets van 23.000 kilometer gehad. Ik ben dus uh, gestart in Nashville. Uiteindelijk ben ik een stukje naar boven gegaan, nog naar de, uh, de Smoky Mountains. Toen ben ik uiteindelijk uh, via nog Kentucky geweest, vriendin opgezocht. Toen naar Texas geweest. Texas rondgetrokken uh, in een kleine twee, drie mm -hmm. weken. Toen nog naar boven naar Oklahoma. En toen eigenlijk Route 66 uit naar Los Angeles. Oké, okay, maar je bent dus in Oklahoma. Vind ik, ik heb daar ook jeugdkampen geleid. Dat vind ik wel... Als ik jouw muziek denk, ja. ja, dat is wel echt dat, zo ja. dat. Ja, klopt. En daar heb je ook echt... Ja. Favoriete artiesten van mij, zoals de, de Toon Park uh, Troubadours, die komen daar vandaan. En dat is echt een van mijn grote, uh, grote invloeden, zeg maar. Ja. Echt redneck country. Is. Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja, maar dan weer net iets rauwer, zeg ja. maar. Niet, het gaat niet alleen over uh, bier en uh, trucks, zeg maar. <laughs> ja, uh, maar uh, rauwheid moet er ook in zitten in ja. de muziek die jij dus nu maakt. Ja, ja, ja. klopt. Uh, is dat ook een beetje aan verandering onderhevig? Want ja, we hebben in het vorige uur dus loose control laten horen. Ja. Dat is niet echt Amerikanen, maar meer folk. Ja, ja, dat klopt. Maar dat vind ik dan wel weer het mooie aan Amerikanen. Want eigenlijk Amerikanen uh, naast dat het iets meer over die rauwheid gaat, mm. uh, gebruiken mensen het ook gewoon als een ja, Want Amerikanen heeft invloeden van country, blues en folk. Mm. En dat gooien we dan op Amerikanen. Dus eigenlijk naast dat het deels een niche is, kan je eigenlijk ook heel veel muziek er wel gewoon ja, ja, onder uh, schalen, zeg maar. Ja. Dus dat maakt het ook wel weer heel mooi. En inderdaad, Loose Control was meer, meer de kant Iets meer de, de, ja, de blije muziek. nou schrijf ik niet heel veel blije nummers, zeg maar. Ik hou meer van de, van de emotionele. Ja. Maar af en toe is het ook wel leuk om een keer... Uh, niet een, uh, een somber verhaal te vertellen... of een emotioneel verhaal. Ja. Dus, uh, maar kan je, kan je ook gewoon blije nummers maken? Uh, zeker, uh, zeker. Ja? Ja, ja. Nou, uh, uh, hoe, hoe werkt dat dan? In het uh, brein van Tuskhead? <laughs> in, uh, in dat opzicht? Uh, ja, nou ja... Kijk, wat het is natuurlijk, de, de negatieve dingen of de emotionele dingen... Ja. Dat, dat is een soort van bron, een soort well, zeg maar, waar je altijd wel uit kan putten. Dus neem bijvoorbeeld een scheiding, dat is lang geleden gebeurd. Maar altijd kan je nog wel dat gevoel van toen oproepen. Mm. Dus dat is natuurlijk het mooie met, met uh, de emotionele kant. Mm -hmm. uh, de, de positieve, blijere nummers. Die kan je eigenlijk alleen maar schrijven als je je echt positief en blij voelt. Zeg maar. ja. Ja. Bijvoorbeeld uh, in een nieuwe relatie. Uh, hè, wanneer, dingen, uh, wanneer dingen gewoon lekker gaan, lekker goed gaan. Ja, dan heb je veel meer de inspiratie om dat soort muziek te schrijven. Maar dan wil ik nog steeds wel die emotionele kant erin hebben. Hmm. Want ik kan niet, niet een nummer schrijven van... Uh, oh, ik ben blij aan de dans op het strand. Uh, uh, joehoe, zeg maar. Ja. Dat, dat, dat werkt niet voor mij. Dat, die emotie kun je nou, niet oproepen. En bij, je speelt gitaar, ik zie ook een banjo. Ja. Ja. Um, welk instrument kun je nou het beste op uiten? Uh, ik denk voor mij de gitaar. Maar dat is ook omdat als ik begin met schrijven... Zeg maar, dan begin ik eigenlijk altijd met, met een tekst in mijn hoofd. Dan pak ik direct de gitaar en ga ik gewoon een melodie tokkelen. En dan komt de rest. Okay. Dus eigenlijk in, in de basis is het de gitaar. Uh, ik ben ook begonnen als uh, instrumentalist, echt 15 jaar geleden. En was het echt primair gitaar en bas en dat soort dingen. Uh, en uiteindelijk is dan de, de banjo meer om die Americana sound op te wekken. Is die erbij gekomen. En daarom dat ik dus naar de banjitaar ben gegaan. Omdat je wel gewoon lekker je gitaarakkoorden mm. kan spelen. Uh, maar wel met een banjo geluid. Ja? Ja. ja, want die... Instru het instrument ja. verschilt wezenlijk van een uh, banjo. Hè? Wat je, ja. Want dat zei je net buiten de uitzending om te met dat ding uh, aan te uh, zetten. Want iedereen zat te kijken van wat is dit nou? Dat <laughs> is een banjo, maar jij zegt nee, nee het is een Banjo-gitaar. Ban ja. Ban ja, dat is wel leuk. En uh, dat is van Goldtone. Uh, ik ben sinds uh, dit jaar ook officieel artiest bij hem. Mm -hmm. uh, en zij doen heel veel van die hybride instrumenten. Dus zoals een, uh, een banjo-gitaar. Of een uh, resonator banjo. Of een ukulele banjo. Of een, uh, een mandocello. Of een mandoline gitaar. Allemaal van die dingen die eigenlijk... Als je kijkt naar de roots en zo... Dan ja, word je nog net niet vervloekt als je uh, met zo'n uh, instrument rondloopt. Maar het biedt wel zoveel verschillende nieuwe geluiden. Um, en het is ook wel grappig als, als mensen over mijn muziek schrijven en zo... Wordt het vaak Amerikanen, maar ook een beetje retro-Amerikana genoemd. Mm. En dat snap ik wel, zeg maar, want het is... Het is ook niet traditioneel, traditioneel zeg maar. Dan, dan krijg je ook mensen die zeggen: ja, maar dat, dat past niet hoor. Dus het is wel iets meer de moderne invloeden erin, maar toch wel proberen naar dat rouwen en waar het Amerikanen over gaat toe te gaan. Duidelijk ja. uh, verhaal. Um, we gaan zo dadelijk weer even naar je luisteren. Uh, en natuurlijk ook kijken, want we zitten op jij buis. Uh, maar ik uh, ga ook nog even iets uh, laten horen. En dat is van Marie en de Antoinette. En wat is Marie en de Antoinette? Nou, die Marie, uh, die gaat, daar gaat het om. Want die is ook nog een tijdje uh, hoofdredacteur geweest van 3 voor 12 Noord-Holland. En dat, uh, dat is eigenlijk nou een tijdje. Het is nog heel kort geweest. Negen dagen. En toen kreeg ze een vervelend ongeluk. En vanaf dat moment uh, werd uh, deze jongen gevraagd. Zou jij het dan over willen nemen? Maar daarnaast doet zij dus ook muziek. Maakt zij ook muziek. En dat is dus marie en Antoinette. En die hebben dus afgelopen week een EP uitgebracht. En daar staat dit nummer op. En dat nummer dat heet Armchair Activist. Dat was er, Marie en de Antoinettes. En dat uh, nummer dat, uh, komt van uh, een EP. En die EP, en dan moet ik weer helemaal weer gaan uh, zoeken... en scrollen door dat uh, hele blaadje. Want dat uh, onthoud ik dan weer niet. Want ik heb uh, tegenwoordig ook nog iets... van een soort met van geheugenverlies, lijkt het wel. En uh, dan denk ik, ja, ik vroeger stampte ik dat er allemaal in... en uh, kwam het er allemaal moeiteloos uit. En uh, nu heb ik daar gewoon een beetje, een beetje last van. Uh, maar goed, uh, het is... <lacht> Constant Crowds, zo heet de EP. En armchair, armchair Activist is een van de nummers die erop staat. Um, we gaan uh, luisteren weer en kijken naar Tuskhead. En het eerste nummer van dit laatste blokje alweer heet Let Go. the leaves fall and I can feel our love dying in the end we'll be alright but I don't want to stop trying the emotion floods they can be stopped but I just want to start hiding And sound, I can't be found, still each day it feels like I'm drowning. Let go, let go. Broken parts, a blistered heart, missing pieces that I can't be finding. Into the light, a path unclear. I'm being blinded. What's broken can be fixed again, but there are no tools to start mending. Should I give up on this dream? Is this really the ending? Go Ja, dat was uh, Let Call op de bungee gitaar. Bungee hè? Ja, ja, ja. ik uh, moet het uh, netjes uitspreken uh, voordat ik uh, daar weer uh, boze berichtgeving over ga krijgen. Uh, maar dat uh, was het uh, eerste nummer van het uh, tweede blokje. Het laatste blokje ook. En het laatste nummer van het uh, tweede blokje is ook een hele uh, mooie. En eigenlijk ook een bekende, want uh, die heeft uh, het al eerder uitgebracht. En dat nummer dat heet I Guess. Thank mm -hmm. you. safe and You all night, never let you out of sight. Your appearance is a grace to my heart. You make the sunshine in the black. You're the light that guides me back. Brighter than the brightest star. Yeah, I guess I love you. You don't even know. It's something that I won't ever show. Something that just cannot ever grow. Risk I'm just not able to take. So I guess I lose you. You don't even know. It's something that I won't ever show. Something that just cannot ever grow. Dat was hem. Uh, we gaan uh, weer even verder met uh, de muziek hier bij uh, dit uh, fijne programma. Maar voordat ik uh, dat doe, uh, want uh, we gaan zo direct uh, nog even een blokje doen waarbij uh, Weststone een hele belangrijke rol van betekenis speelt. En dat heeft uh, te maken met het 25-jarig bestaan van Manifesto. Maar uh, voordat je daar binnen bent, moet je natuurlijk ook toegang betalen. En dat is voor sommige mensen die de muziek een warm hart toedragen... waaronder wij hier met z'n allen... is dat soms nog best een uitdaging. Want er schijnen weer uh, hele vervelende figuren te zijn in, uh, in het land... die het nodig vinden om daar weer een extra btw voor te vragen. Maar als ik zo jou aankijk, dan ben je daar helemaal niet blij mee, David. Nee, ik vind dat echt, echt belachelijk. Um, en ik vind dat echt... Een, uh, weet je, Ik bedoel, prima wat ze in Den Haag allemaal verzinnen, maar... Um, en het, het idee om op cultuur, op boeken, uh, op toneel, op muziek de BTW te verhogen, mm -hmm. um, vind ik echt schandalig. En, uh, en ik noem dit ook een rariteit, een kabinet die dit bedenkt. Echt, ja. um, juist uh, de, de toegang voor mensen om zich uh, te, te kunnen verwonderen, om uh, te kunnen genieten, uh, om te kunnen leren, om buiten hun grenzen te kunnen denken, is zo huh? ongelooflijk belangrijk. Uh -huh. En dan ga je daar uh, uh, de btw op verhogen. En dan, uh, ja, dan word ik helemaal uh, boos als ik dan hoor dat het op pretparken niet hoeft. Uh, ja, de, de Efteling, code, om allemaal te Efteling, noemen. De ja, Efteling, ja. ja, een beetje een uh, sodemiet op Daar kan ik dus echt heel boos over worden. Ja. Um, als ik kijk hoe belangrijk het is ook om voor kinderen... om gewoon op jonge leeftijd in aanraking te komen met cultuur, met toneel. Um, ja, weet je, en ik, ik, ik kan er gewoon in mijn hoofd niet bij. Ik denk, er zijn zoveel andere dingen waar je gewoon wel... Uh, op kan bezuinigen. Um, maar dit niet. Doe dit niet. Dit is een absolute doodsteek... voor de cultuursector. Um, ja, En ik hoop echt oprecht... en, ik, en ja, ik roep ook echt... die hele sector op. Kom massaal... en nog veel massaler dan nu in verzet. Hè? Hm? Ik bedoel, we zijn in Nederland... allemaal zo lief en zo aardig. Maar alsjeblieft, um, laat je horen... en ga hier gewoon massaal tegen in verzet. Ja, uh, ga jij er uh, iets uh, van merken als uh, jij ergens uh, staat? Ja, uiteraard hè. sowieso de, de kaartjes voor je optredens en dergelijke. Ja, dat, die, die prijzen die gaan natuurlijk gewoon uh, omhoog. En kijk, het een deel demotiveert natuurlijk ook gewoon om er even spontaan op uit te gaan. Hè. Zeker als uh, de, de wat onbekendere artiest, ja, uh, nu gaan mensen eerder een stap nemen om even. Hè, oh, er is een, een leuk bandje vrijdagavond. Oh, we gaan eens dus even kijken. En dat soort dingen worden toch allemaal ja. Ja, moeilijker en meer gedemotiveerd. En ik vind ook zo'n stukje, hè, we, de, we horen overal signalen, uh, percentages van mensen met een burn-out verhoogd en zo. Maar zo demotiveer je ook ontspanning en uh, tot rust komen, zeg maar. Ja. En, en wat je natuurlijk ziet, grote artiesten, dat zie je natuurlijk ook met die idioterie, met die, met die nieuwe ticketsystemen. Ja. Dat dan uh, hoe, hoe hoger de vraag, uh, uh, hoe groter de vraag, hoe hoger de prijs. Ja. ja, ik bedoel, ik hoef niet naar Oasis, maar ik vind het wel leuk om kleine bandjes te kijken. En ik kan het wel betalen, maar ik kijk met name naar gewoon die jeugd van, van 16, 17, 18 jaar. Ja. Die ook gewoon naar die mensen staan te kijken en, en, en kleine bandjes die staan te spelen. En die moeten de ruimte krijgen. Maar hetzelfde geldt voor toneel, voor theater. Um, ja, ik, ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ja. Ja, duidelijk uh, verhaal, duidelijk statement. We gaan even uh, iets uh, doen. Een blokje met Westtown. Uh, want die gaan dus de optreden doen in Manifesto en Horen. Uh, eerst een van de tracks die op uh, een van het laatste album uh, uit is gebracht in 2023. En dat is iets met rock. En meer zeg ik niet. telefoon hebben wij Joost van Beek, oftewel de man achter Weston, want hij is het ooit begonnen. Dat klopt, hè Joost? Uh, ja, dat klopt. Ja. Maar het is niet zonder reden dat we jou bellen, want er staat iets op stapel komend weekend. En dat is... Uh, wij, het manifesto die uh, bestaat 25 jaar en dat viert met een soort oude, uh, binnen en buiten festival. Mm. Uh, dit is ook de plek waar Weston leden, uh, waar, waar wij elkaar ontmoet hebben. Mm. Dus het is een speciale plek en een speciaal moment voor ons, waar we ook ons e aller, allereerste liedje, die nog, nog nooit iemand gehoord heeft, gaan spelen. En hoe heet dat liedje? Het liedje heet Chocolate. Chocolate. Uh, ja, ja, ja. En, en dat wordt ook uh, toevallig uh, in, in deze dagen nog aan het uh, grote publiek getoond? Uh, nee, uh, sterker nog, hij komt op het nieuwste album te staan, die in de maak is, waarvan de eerste single Anyway, hmm. met een uh, super grote productie, videoclip, uh, 17 oktober uitkomt. Ja. Dus Chocolate is dan te horen op het album dat later uit, uit wordt gebracht. Ja, uh, dus uh, het is uh, geen single als ik het zo hoor? Je bedoelt... Uh, de... Chocolate heb ik het over, hè? Dus nee, dat, nummer... nee, dat, is geen, dat is niet een huidige single, nee. Dat nee. is echt alleen maar voor het, uh, het manifesto-idee. Ja, oké. Okay. Uh, manifesto bestaat 25 jaar. Wat hebben jullie met manifesto in horen? Nou ja, sowieso. Uh, wij, uh, we zijn daar, wij hebben elkaar daar ontmoet op het podium... Mm -hmm. En vanaf daar, en dit is echt jaren geleden, lang voordat Weston bestond. En uh, wij zijn daar meerdere keren geweest, we hebben daar opgetreden, we hebben daar gewerkt, we hebben er van alles gedaan. We hebben er een dikke, een diepe band mee. Ja. Het is een soort thuisbasis. Ja oké, okay. dus het, uh, de, een thuisbasis waar jullie altijd uh, op uh, terug kunnen vallen als jullie graag jullie muziek willen laten horen. Ja, zoals zou je het kunnen zien. Ja. Uh, lopen ze er al warm voor met uh, het materiaal wat jullie nu al op stapel hebben staan? Oh ja, zeker. Absoluut. Ja, en we willen ook heel veel nieuwe dingen gaan uitproberen. Zoals natuurlijk die nieuwe single uh, die 17 oktober uitkomt, Anyway, die gaan we daar ook spelen. Hmm. We zijn daar uh, nou nu bezig met de videoclip. Ja. Die is bijna af. Dus uh, dat wordt een groot feest. Ja, uh, wat is, uh, zitten er ook verschillen in? Of uh, klinkt die ook wezenlijk anders als het geluid wat, uh, wat we van jullie gewend zijn? Nee, het is echt een classic uh, Westone. Het is alleen allemaal wat professioneler. Het is, uh, we hebben een beetje geupscaled en geüpgrade mm -hmm. Qua organisatie, management, uh, productie, waarde. Alles is wat, uh, wat aangescherpt. En dat willen we heel graag laten zien met deze uh, nieuwe single. ja. Ja, wat wat uh, verwachten jullie van het album, als dat ergens uh, in oktober komt, uh, uitkomt? Nou, het album komt niet, sowieso niet in oktober ah, uit, ja. want die is nog in de maak, maar we willen natuurlijk wel graag alvast uh, wat nieuwe dingen gaan uitbrengen, ja. te beginnen met die nieuwe single. ja en Wanneer komt dat album dan? Dat uh, kan, ik nog niet, uh, kan ik nog niet zeggen. Dus je, nou, je, bent, het, uh... je bent er heel geheimzinnig over, in ieder geval. Ja, ja, dat maar, ik nog overleggen. ja maar zijn er al tracks uh, klaar? Laat ik het dan anders vragen, maar zijn er al tracks uh, klaar voor dat album of niet? Er zijn heel veel tracks zijn in wezen klaar en dan ja. heb ik het over pre-mix, pre-master. Dus ja. uh, we zijn al heel veel in de studio geweest ja. de afgelopen maanden. Uh, maar we hebben onze focus totaal gelegd op Anyway, omdat het ja. best wel een grote productie is. Ja, en uh, over Westoon uh, gesproken, hoe gaat het uh, met uh, de band zelf? Want ja, regionaal uh, weten we allemaal uh, wie jullie zijn, maar hoe zit het uh, landelijk? Uh, dat gaat, gaat een stuk beter. Ja. Uh, we zijn klaar om, ons, uh, om dat grotere podia te gaan bezoeken en uh, ons wat op grotere vlakte te presenteren. Mm -hmm. en we, ook, uh, we zijn natuurlijk ook bij Kink geweest en uh, we zijn aan het kijken of we dan via Kink ook uh, wat live uh, locaties kunnen doen, uh, samen met hun. En uh, ja, we willen een soort van toertje gaan doen. Ja. En dat toertje? Ja, en dat toer die moet dan plaats gaan vinden in 2025 of in het najaar al. Dan moet, nee, dan kijk je naar uh, begin 2025 denk ik. Ja. Oké. Okay. Nou, um, ja, dan de laatste en de afsluitende vraag: waar is Weststone te vinden op het wereldwijde web? Je kan kijken naar de, de website die is geüpdate. en dat is www.weststone-official.nl. Mm -hmm. Of je gaat naar Facebook en dan zoek je Westone Official... of je gaat naar Instagram... en dan zoek je Westone Official... of YouTube naar Westone Official. Oké. Okay. Dus overal eigenlijk... was altijd dat we zo min mogelijk luisteraars overhouden. Nou, dat uh, lukt met uh, Weston wel. Uh, het uh, was Rock Empire Part 1 en Part 2. Komt van het album Alpaca Sunrise. Heeft alles uh, te maken met een optreden die uh, gaat plaatsvinden in Manifesto. Uh, heb ik bij deze dus gezegd. Uh, maar ik, uh, ik heb nog iets uh, klaar. Uh, ja, Ik moet nog iets, iets opzoeken. En dat moet ook gedraaid worden weer. Want het is van het uh, lijstje van David uh, in dit geval. En dat is yin-yin. Ja. Ja, wat uh, is uh, iets. Wat heb jij met yin-yin? Nou ja, wij, uh, het, ik hou altijd van beetjes die gewoon uh, nieuwe dingen doen. en een beetje dingen bij elkaar stoppen die, uh, die spannend worden. Mm -hmm. Jing komt uit uh, Limburg. En die, uh, de laatste keer dat ik ze zag speelden ze in een soort Abba pakken. Maar uh, die, uh, ABBA -pakken. Die, die maken een soort uh, hele rare crossover tussen allerlei soorten muziek. En het laatste, ik, ben toevallig, ik ben in Japan op reis geweest het afgelopen jaar. Mm -hmm. En hun laatste album zit heel veel Japanse uh, invloeden in. Ja. Uh, nou, ik heb ze. Ook weer, de, ja, bevrijdingspop is toch altijd wel de plek waar je in Haarlem uh, heel veel nieuwe dingen ontdekt, heb ik zo voor het eerst gezien. Ook weer NoordCTS het afgelopen jaar echt weer de hele meute uh, op hol. Um, en wat ik leuk vind het zijn gewoon hele jonge gasten die uh, overal hun invloeden vandaan hebben. Je hebt natuurlijk Altin Gun, die dat gedaan heeft met Turkse uh, hmm. fusion muziek uit de jaren 70. Waar deze gasten het allemaal vandaan halen, ik weet het niet. Maar uh, het klinkt fantastisch. Het klinkt alsof het dertig jaar geleden was, maar wel met een hele moderne uh, sound. En dat maakt het heel leuk. Uh, het heet The Year of the Rabbit, maar dat is uh, da uh, dit, uh, dit jaar het jaar van de draak, hè? volgens ik, de Chinezen. Ik, ik heb geen Ik weet alleen dat ik in het jaar van de aap geboren ben. Ja. Um, en ik heb dat in Japan allemaal bestudeerd, maar ik geloof niet in horoscopen. Dus um, ongetwijfeld zal het zo heten, maar ik vind het een leuk, een leuk nummer. Ja, Oké, okay, dat gaan we het mooi laten horen. uit de koker van David Molenburg. Vanavond ook weer eventjes mee. Uh, ja, als mede-presentator. En uh, ook nog even de muzikale keus uh, in dat opzicht. Ja, ik, ik lever altijd een paar nummers bij je in. En dan hoop ik maar dat je ze overneemt. Ja, nou ja. <laughs> ik dat, heb dat, één keer uh, dat, toen ik wethouder was. mocht ik bij uh, uh, Radio Ronde. en uh, RTV Ronde Venen heette dat. Uh -huh. Toen zei ze: Ja, je mag, een, uh, je mag vijf nummers uitzoeken. had ik er tien ingeleverd. Uh -huh. Ze zei, ja, dat zijn er vijf te veel. En toen zei ik van, nou prima, uh, ja, maar ik wilde graag tien. En toen hadden ze een quiz bedacht met tien quizvragen. En voor elke goede quizvraag mocht ik een liedje draaien. En ik had ja. al die quizvragen goed. dus Ja, onze muzikale gast van vanavond uh, heeft ook uh, voor de tweede keer uh, hier uh, ja. uh, gespeeld. Uh, was het uh, je goed bevallen weer? Zeker, ja, ik vind het hier altijd superleuk. Ja? Altijd, uh, ja, gewoon een feestje als je hier weer naartoe kan. Dus uh, ja. Ja, uh, is het iets verder weg van je huidige woonplek? Want de vorige keer vertelde je, je kwam je uit Herwijnen? Ja, ja dat was uh, iets dichterbij inderdaad. Ik mm. denk dat het wel iets van drie kwartier scheelt nu. Oh. Maar, uh, <laughs> ja, maar, want wat, wat geen, is het nu? Geen monden ja? is het nu. En dat ligt echt bij uh, echt een heel stuk nog onder Den bos dus dat is wel een, uh, een stukje ja hoe ja. kom je daar dan terecht ja de, de liefde oh, ja. Ja. ik was wel bang voor ja hoe gaat dat dan toch hè. ja dus, uh... Uh, maar uh, ja, na, na, dan zie ik ineens ook uh, uh, in mijn app uh, wat, wat dingen verschijnen. Van uh, ja, ik ben er al. Uh, wat foto's uh, links en rechts in wordt ja. En dan denk ik, je maakt er zeker een dag uh, van uh, eventjes. We dachten wel inderdaad, als je dan toch zo'n stuk gaat, uh, gaat rijden. Laten we dan zorgen dat we in ieder geval wat eerder zijn. Ook natuurlijk het stukje, ja, als je... Ja, hier uh, tussen 7 uh, en half 8 moet zijn uh, voor de soundcheck, zeg maar. Mm -hmm. En je gaat rond spitsuur vanaf geen monden hier naartoe. Ja, en dan is het gerust 2, 3 uur uh, rijden, want ja. uh, rond Den Bosch staat het altijd vast. Rond Gein heb je nu die verkeersinfarct. Ja. Ja. ja, dus we dachten, nou laten we dan gewoon uh, lekker vanaf de middag gaan. Ja. En uh, productief zijn. Ja. Uh, uh, die, die foto's die je geschoten hebt, ja. uh, kun je er dan ook wat mee uh, met, uh, met het zand? Kijk, uh, er zit natuurlijk een burgemeester naast je van het dorp... Uh, en die, die, uh, die vindt het natuurlijk wel leuk als dat ergens, uh, ergens op uh, duikt of wat dan ook. Uiteraard gaan we dat uh, allemaal delen inderdaad. Nou, de, ja. de, de zee en zo, uh, dat hebben we in Geen Monden niet. Uh, dus nee. <laughs> ik verwacht binnenkort dat er een hele grote hoeveelheid Geen Monden naar deze kant op komen. Ja, dat denk ik wel. Uh, ja, ik, uh, alles verhuisd uh, straks hier uh, natuurlijk. Uh, uh, <laughs> uh, maar, um, even over, daarover gesproken. Maar kan uh, deze omgeving jou ook nog op een dusdanig idee brengen... wat je misschien zou kunnen gebruiken voor een van je liedjes? Ja, uiteraard. Het is een hele, hele andere omgeving natuurlijk. Dus ja. dat, dat biedt altijd weer, weer inspiratie. Stel als bijvoorbeeld het door Amerika reizen. De omgeving alleen al biedt inspiratie om anders te gaan schrijven. En, en mm. dingen die je ziet. Dus zeker weten. Ja. Ja. Leuk dat jij weer geweest bent. Ja, zeker. En uh, wellicht tot een andere keer. Nog één afsluitende vraag, want... wanneer komt, het, uh, wanneer komt het nog meer nieuw materiaal dan nog? Ja, dat nieuwe materiaal, dat wordt nu ingezongen... Uh, of in ieder geval het duetgedeelte... door uh, Dave McPherson, dus ik verwacht... binnen een maand of twee... we moeten dan ook een video filmen natuurlijk... en er zit allemaal weer wat uh, promotiemateriaal... Ja. wat geschoten moet worden. Dus ik verwacht in een maand of twee, uh, oktober, november... Uh, dan, dan moet die wel uitkomen. oké, okay. ja. Goed, in ieder geval goed uh, dat je weer geweest bent. Dank voor de komst. Um, dan ga ik even weer wat, uh, wat laten horen. En dat is ook uh, uit België. En dat, uh, de band heet Pilot komen uit Leuven. En die hadden mij gemaild en gezegd van... Nou, kun je er wat mee? Ja. Dat, uh, in eerste instantie zei ik nee. Maar in tweede instantie ja. Maar dat had uh, weer te maken met uh, David. Uh, omdat hij twee Belgische producties... En toen dacht ik, ja, maar als dat zo is... Dan kan ik ook uh, deze nieuwe single die morgen uitkomt laten horen. En dat is deze... Het nummer heet double digits. We never really letters off the map bent, eerlijk gezegd, uh, van Nederland. Uh, Chaco hoorden we net met uh, het nummer The Last Pacifist, maar daarvoor hoorden we Pilot uit België, uh, uit uh, Vlaanderen denk ik, uit Leuven, want daar komen ze vandaan. Maar uh, twee jaar geleden was jij hier ook uh, te gast, uh, David, en toen had je het genoegen uh, dat je Wouter Plantijd uh, mocht interviewen. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Ik ben al vanaf dat ik heel jong was een enorme fan van, uh, van Wouter Plantijd en ja. van Chaco, ja. Ze hebben het afgelopen jaar een nieuwe album uitgebracht, Megalids. Ja. Ik ben bij de cd-presentatie in het Slachthuis in Haarlem geweest. Fantastisch, echt onvoorstelbaar. Mannen, ze zijn tien jaar ouder dan ik, denk ik. Maar echt, krijg je krijgt weer muziekles. Ja? Ja. Eh, wat kan jij van hun nog opsteken dan? Nou, het is elke keer weer onvoorstelbaar hoe ze echt een muzikale... Uh, ...virtuositeit koppelen aan hele uh, uh, goede nummers... ...waar je ook naar wil blijven luisteren. En dat mm. gaat vaak niet goed samen. Vaak is hele ingewikkelde muziek niet zo leuk. Um, uh, maar zij doen dat echt heel goed. Ja. Nou, heb je ook iets bijzonders over deze band uh, te vertellen? Want, ja, er zijn uh, toch geen luisteren, luisteren over. Maar uh, <laughs> uh, dit, uh, dit is alweer een tijdje geleden... ...nog ja. ver voordat ik burgemeester werd... ...was ik naar een concert van Sjako in de kleine zaal van het Patronaat. Ja. En uh, met uh, twee vrienden van mij en alle kinderen van die vrienden, alle zonen van die vrienden. En uh, uiteindelijk, wij liepen naar buiten naar het concert. En een van die vrienden van mij en ik wilden nog wat gaan drinken met de, de, de oudste zoon van een van die vrienden van ons, die al ver in de twintig was. En ik raakte aan de praat met een mevrouw uh, op de stoep van het patronaat. En die zei, goh, uh, wie zijn jullie? Nou, wij hebben nog zin in om iets te drinken. Ze zei, ja, ik heb hier een personeelsfeest van Ikea uh, dus als jullie nog wat willen drinken, moet je even naar binnen lopen. Ik zeg, ja, maar we zijn niet van Ikea. Nou, zeg maar dat je van de afdeling keukens bent. Dus wij liepen naar binnen en we zeiden tegen die portier... we zijn van de afdeling keukens, zo oh, loopt u maar door. Dus wij hebben hier keurig die jassen ingeleverd. En wij komen binnen, maar het bleek een feest in uh, afro... of in disco-70-stijl te zijn. En wij waren natuurlijk niet verkleed, dus wij bestelden een biertje. Op een gegeven moment komt er een mevrouw op ons af, die zegt... wat doet u hier? Ja, we zijn van de afdeling keukens. Ja, maar ik ken u niet. Nee, we zijn van de landelijke afdeling keukens. Dus um, nou, die mevrouw die ging weg. Vervolgens komt ze terug met een meneer met een hele grote afro-pruik op. En dat was blijkbaar de manager van Ikea. Zij kent u deze meneer? En die vriend van mij die zei nee ik ken hem niet want hij heeft zich verkleed. <laughs> nou um, dat liep een beetje uit de hand. En uiteindelijk, ja. <laughs> Maar wie zijn jullie ja, aan van de keukens? De afdeling Rollende Keukens was nog een grap. <laughs> en toen werden we door de bewaking in onze, onze kraag gegrepen. En zijn we het patroonaat uitgegooid. Um, en de volgende dag kreeg ik van iemand die ik ken bij Ikea um, ja. de mededeling: Ben jij soms je bankpas verloren? Want die was ik uh, verloren terwijl ik eruit gegooid was door de bakker. Oh, <laughs> <En, Ja. laughs> maar goed, het, het was, dat moet ik er wel bij vertellen. De dag nadat ik mijn moeder had begraven. Oh. Dus ja. ik was uh, in een lichtelijke, uh, uh, nou ja, ik zou maar zeggen, bijzondere stemming op dat moment. Maar het was wel bijzonder. We, uh, en dat was na een optreden van Chaco. En dat uh, zal altijd de boeken ingaan als De Keukenavond. De Keukenavond. De keukenavond. Uh, heb je wel een kijkje in de keuken kunnen nemen van hoe ze het doen? Ja, dat is een woordgrap, maar goed. Uh, ik vond het ook uh, leuk dat je er uh, weer even bij uh, nou, bent. Nou ja, het was geweest. weer een waar genoeg. Uh, ja. ja, en uh, je hebt uh, ook nog. Dus ik heb het uh, gezien. Ja, Je bent ja, nog, een, uh, nog een denkwaardig uh, dingetje aan over. Uh, mooi, de, een mooie single, ja. ja, het, ja dus uh, dat. Uh, we sluiten hem af uh, met de nieuwe single van Het First uit Leiden. En dat nummer dat heet Ordinary Lover. Tot volgende week. Oh, nee.